De platenmaatschappij van Hoes, Telstar... bood onderdak aan veel Nederlandse artiesten... ook buiten het genre levenslied. Hoes ontdekte de zangeres zonder naam en de heikrekels... maar zijn bedrijf bracht ook platen uit van bijvoorbeeld Frank Boeien en Doe maar. Johnny Hoes is 94 jaar geworden. De FIFA heeft oud-bestuurslid Mohammed bin Hammam voor het leven geschorst. De Qatarese verliest zijn zetel in het uitvoerend comité van de Wereldvoetbalbond... en is ook niet langer voorzitter van de Aziatische Voetbalbond... Bin Hammam wilde vorige maand voorzitter van de FIFA worden... maar volgens onderzoekers probeerde hij daarbij stemmen te kopen. Met 40.000 dollar zou hij officials uit de Caraïbe hebben proberen te beïnvloeden. In haar flat in Noord-Londen is de Britse zangeres Amy Winehouse doodgevonden. Twee dagen geleden stond ze nog op het podium op een festival in Londen... al zong ze daar niet... Een maand geleden brak Amy Winehouse in Belgrado een optreden en een concerttour af... nadat ze door het publiek was weggehoond, omdat ze stom dronken op het podium stond. Winehouse kreeg al vrij snel, na haar succesvolle debuut in 2003... met het album Frank, te kampen met drank- en drugsproblemen. Ze schreef daarover het nummer Rehab... en werd later een paar keer opgenomen in een afkeerkliniek. Winehouse won veel MTV Awards en Grammy Awards voor haar soulnummers... en haar bekendste album, Back to Black... En of haar dood met drank of drugs te maken heeft, is nog niet duidelijk. Amy Warnhaus is 27 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimiger Er staat een stevige wind. En het regent de hele dag. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Atoomstroom is tot 483 euro goedkoper dan Nuon, Essent en Eneco.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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Spot, nieuws en achtergronden op Radio1 in de is Kedel Evans heeft geheel volgens plan toegeslagen in de tijdrit. Nu zal hij toch staan te springen, zal hij staan te trappelen... want het wordt allemaal bevestigd. Hier komt dan die vlek over de streep. Achterstand van 2 minuten en 37 seconden. Kadel Evans, de winnaar van de Tour de France. Evans vindt het jammer dat hij de etappe niet wint... en hij realiseert zich nog niet... Dat hij de tour wel heeft gewonnen. Follow the plan, do the best we can and see what we can. We came up a few seconds short for the stage. But um, I'll look back at it in time and when we'll I had time to reflect on it. Uiteraard is Andy slecht teleurgesteld, maar hij relativeert zijn prestatie en kijkt nu al uit naar de volgende tour. Ik hoop dat niet be the next to the merk. He was six and second and then he wins. I come back next year and win. Dan Maarten Chalingi. Hij arriveerde pas een half uur voor de start. Ik denk dat als ik een goede warming-up gehad had, dat ik misschien nog wel wat sneller had kunnen zijn in het eerste stuk. En dan Ja, ik weet niet of ik twee minuten sneller zou kunnen doen als ik nu gedaan heb. Maar ja, een stuk sneller moet kunnen, denk ik. Goedenavond, welkom bij de avondetappen van zaterdag 23 juli. De tour is beslist. Kedel Evans trekt morgen de laatste gele trui aan. Evans verpulverde Andy Schlek in de tijdrit vandaag. Hij begon met een achterstand van 57 seconden en finishte met een voorsprong van 1 minuut en 34 seconden. Dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest. In 2007 en 2008 kon Evans de Tour ook winnen in de tijd dit. Toen lukte het niet. Het ding was in de past jaren, 2007, Contador had een heel goed dag. Ik had een average dag, ik denk dat ik 7 of 8 was, maar ik had geen slechte dag. 2008 i was i was injured i was exhausted i was i was so on my limit absolutely every day but i mean on my limit just getting in and out of bed having a shower it's so fatiguing and so stressful uh, you know physically emotionally it's so it's so difficult that then you go to a time trial uh, any weakness you have it really shows out and that's where Ray Rollins, oh yeah for sure i'm going to win for sure i'm going to win i've you know pulled up short but um Yeah, people. That was still the hardest tour I ever rode in my life. That uh, 2008. Um, today, just you know, went through the processes like the, like we have a plan every day. Plan was A, B, C, D. Follow follow the follow the um, follow the plan. Do the best we can and see what we can. We came up a few seconds short for the stage, but um, you know, it was. Um, I no, I'll, I'll look back at it in time and when I had time to reflect on it. But yeah, we'll see. <laughs> Ja, Kedell Evans in 2007 had door een uh, heel goede dag. Een jaar later was hij uitgeput toen hij aan de tijd begon. Het is nog altijd de zwaarste tour die hij ooit heeft gereden, die tour van 2008. Dit jaar hield Kedell Evans zich uh, aan een strak plan vast en acht jaar... Later, als hij erop terugkijkt, ja, dan zien we wel weer al dus Cadel Evans... en verderop in deze uitzending een uh, mooie reportage over dit uh, Australische fenomeen. Uiteindelijk heeft Andy slechte de maar één dag dus mogen dragen. Zijn tijdrit was gewoon niet goed genoeg om de ontketende Evans bij te benen. Toch is hij best teleurgesteld. Of course, I was disappointed, but uh, I mean, it's het first year for the team. I hope I not be the next to Malik who was sixth and second, and then uh, he wins. I come back next year and win, and uh, I was close. And I mean, uh, I'm with my brother in the podium in Paris. That's fantastic. Everybody is happy. Um, of course, I cannot uh, jump in the air now because I was close to win this year the tour. And uh, but yeah, congrats to Kader uh, He he fought it to the end and he did a perfect race. So did I, but it's only one who can win. I don't go home as a loser. Sportief Andy Schleck die toch blij is met de tweede plaats. Alho alhoewel hij hoopt dat er geen tweede zoete melk wordt. Zes keer tweede en dan pas de Tour winnen. Dat ziet hij niet zitten. Volgend jaar komt hij terug om te winnen. En gelukkig staat hij samen met zijn broer Frank op het podium. En dat maakt iedereen gelukkig. Al dus Andy Schleck. Ja, in de voorlaatste etappe moest Evans de Tour winnen. En hij deed dat als gepland in een prachtige tijdrit. Teammanager John De Lange. Het was een mooie tijdrit, een mooie tour, maar een mooie tijdrit. Een, een mooie technische tijdrit. Uh, dat we hebben uh, genomen zoals uh, een één-dag tijdrit. Zonder nooit te panikeren, zonder nooit uh, drukte te hebben over, de, over de, de gele trui. Hoe zelfverzekerd waren jullie? Hoe zelfverzekerd was Cadel Evans waren... voor vandaag? Totaal niet zeker. Totaal niet. We hadden gezegd, uh, we doen die tijdrit zoals het was een normale tijdrit. We, we beginnen niet om te calculeren. We doen het vol gas en we kijken als we kunnen die tijdrit winnen. En verliep alles naar Wens? Ja, ja, alleen maar aan het einde, dat was de eerste keer op, uh, uh, voor de laatste afdaling, heb ik gezegd, nu, uh, we doen het rustig, we hebben genoeg voorsprong op, uh, op die slecht. We moeten geen risico nemen op die, uh, op die laatste afdaling en zeker niet in de laatste drie bokten daar. Die waren normaal, maar uh, zelfs als ik wist dat we waren alleen maar twee seconden van Tony Martin waren op, uh, op die moment, ik heb gezegd, uh, nu, uh, ik denk dat we hebben een, een ander objectief hebben. Ja. Maar daarvoor, hoe zenuwslopend was het, was het voor u ook? Dat was een, een mooie tour. En ik denk, ja, uh, het is nu een heel goed resultaat voor ons. Maar het uh, belangrijkste is dat we hebben... Ik durende drie weken met de ganze ploeg daar gewerkt en dat was heel goed voor hem. Ja, dit was natuurlijk een belangrijk moment op weg naar die gele trein op weg naar die overwinning in de Tour de France. Maar het was niet alleen dit, he. was de Galibier, die etappe na de Galibier ook een belangrijke dag? Oh, ik denk dat de, de, de twee beklimmingen van de Galibier waren de, de twee belangrijke dagen. De eerste beklimming, want uh, ja, we waren daar in de positie waar uh, uh, hij moest alleen de eerste tijdrit maken van 11,5 uh, kilometer. En, daar, en dan uh, gisteren. Uh, hij is in de goede wiel met Andy en met uh, Contador. En dan hij uh, breekt zijn wiel. Dus uh, we zijn ver van de peloton. We moeten terugkomen, fiets veranderen. Uh, en dan de tweede tijdrit. Dus uh, het was goed om die derde tijdrit af te maken. Eindelijk heeft hij hem, Kadel Evans. Na uh, vaak tweede zijn, te zijn geweest. Heeft u getwijfeld aan of hij mentaal deze dag wel aan zou kunnen? Nee, nee, nee. nee, nee. Mentaal... Uh... Als u kijkt, hij was hier met het publiek, met de mensen. We waren heel rustig sinds deze morgen hier. We hebben de reconnaissance gemaakt. We hebben een heel rustige tour gemaakt. En nu is het aan de champagnefles al klaar? Uh, ik weet het niet. Dat is niet mijn taak. Ik ben de sportdirecteur. Ik ben alleen maar voor sport daar. Maar dat ik zal toch gaan wel. We, ik denk dat we hebben genoeg mensen die daar hebben. Maar... Voor superstitie, ik heb nooit nie, uh, gele glazen, champagne, uh, dat is iets anders. Maar vanavond is feest? Oh, ik denk dat uh, we hebben nog een rit morgen maar normaal moet alles uh, goed aflopen. Dat is toch en... een ceremonie? Of twijfelt u daar nog aan? Ja, maar ik, uh, ik heb liever dat we morgen in Parijs met uh, iedereen, met de vrienden, met de sponsor, met, uh, met onze familie, iedere familie daar. En, uh, en dat is een mooie feest. John Lang, teammanager van BMC De Ploeg. Van de toerwinnaar Kedel Evans. Beste Nederlander vandaag in de tijdrit was de Friese hardrijder Liebe Westra. Hij werd 18e op 2 minuten 39 van winnaar Tony Martin. Ik deed het op zich wel goed. Maar het uh, is gewoon jammer dat uh, met het weer. Dus uh, degenen die in een auto erachter zaten. die hebben denk ik een goede tijdrit voor mij gezien. En uh, dat er echt wel, uh, wel uh, power in, in, ja, achter mij zat. Maar. Uh, ja, ik, ik verlies gewoon te veel in afdalingen uh, wat allemaal nat, nat lag, zeg maar. Want het heeft hier de hele nacht geregend. Het regent nu niet meer, maar het, het lag dus allemaal nog nat? Ja, maar het, het is hier bij de finish een start, is het droog. Alleen uh, bovenin daar, uh, daar is het al zo nat als wat. En dat zal het ook blijven, denk ik. Dus het uh, is iedereen hetzelfde. Je, je hebt hier langer toegeleefd. Maar is het dan toch nog een kwestie van niet te veel risico's nemen vandaag? Ja, nou zeker. Ik uh, is een me en toeren. Uh, ik, ik wil ook het einde halen. Ik, ik ga niet... Uh, ja... Uh, alle risico's nemen om, om straks de rest in, in de vangrail uh, te hangen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus, uh, ik, uh, ik heb gewoon uh, geen risico's genomen en een uh, goede tijd neergezet voor mezelf. En, uh, het gevoel was goed, dus uh, ik ben tevreden. Hebben jullie het gevoel dat het, uh, dat het klaar is? Ja, morgen nog een ceremonieel rondje? Uh, ja, morgen, morgen moeten we niet onderschatten natuurlijk. We hadden toch nog wel hard gereden. Maar uh, ja, in grote lijnen is het allemaal wel een beetje uitgezet denk ik. Ben je er blij mee? Uh, ja, ik ben, tuurlijk, je kijkt er op een gegeven moment wel een beetje naar uit. Maar uh, ik zeg ook, ik ben nog helemaal vet en gezond en ik voel me goed. Dus, uh, ja. Dat is heel wat in een ronde van drie weken. Ja, maar uh, ja, ik voel me nog goed. Dus uh, ik had op zich nog wel even doorgekund. Maar, maar aan de andere kant, ik ben ook wel blij dat het afgelopen is. Hoe kijk je erop terug, uh, op deze afgelopen drie weken? Heb je gedaan wat je wilde doen of wat je meer willen laten zien? Uh, ja, ik, ik, mijn doelen waren... Uh... Om een paar keer mee te zitten en een paar keer te strijden voor overwinning. Uh, voor overwinning is, is niet gelukt, jammer genoeg. Uh, dat, dat is dan baal En de tijdrit uh, wou ook gewoon uh, heel kort eindigen. En uh, ja, nu met dit weer uh, ja, valt dat ook een beetje letterlijk en figuurlijk in het water. Maar uh, ja, ik, ik heb mijn best gedaan. Dus ik geef me gewoon een 7 klaar. Yep, Lieve wedstrijd geeft zichzelf een 7. Rob Ruig dat die zichzelf geven. Hij debuteerde in de ronde van Frankrijk en is meteen de hoogst geclasseerde Nederlander in het algemeen klassement. Hij staat 21ste en in de tijdrit klokte hij de 53ste tijd. Op zich uh, niet heel slecht, maar je voelt toch dat je drie weken koers hebt nu. En, uh, ja, eigenlijk op het, uh, op het gebied waar ik uh, tijd moest pakken, op het klimmetje, voelde ik gewoon dat het uh, toch uh, redelijk op begint te gaan. En, uh, ja, einde, einde is een zeg nu. Ik denk dat ik uh, ja morgen is het einde van de tour dus uh, maar uh, als ik nu mag vrijblijk al dan uh, denk ik dat ik uh, uh, een goede tour heb gedaan tot nog toe. Nou, je bent best een Nederlander in het klassement uh, in de top 20. Ja, zit zeker nu. Ja, ja, ja. ja. Ah, oké, okay, gelukkig, leuk, mooi, mooi. Is ja. dus dat debuut het wel toch? Ja, dat ik heel denk, rare uh, dingen gebeuren. Uh, ja, ja, nee nee, nee, nee, maar super heel. Nee, vind ik. Uh, het is jammer van Robert Geesing dat, hij, uh, ja, dat hij, hij is natuurlijk met hele andere ambities hier naartoe gekomen om mee te doen voor het geel. Uh, als je dan uh, in het begin van de week valt, en, uh, ben je mentaal, maar vooral ook fysiek, uh, ja, dan krijg je uh, gewoon een terugklap. En, uh, als ik dan uh, opeens in de positie kom om als eerste Nederlander te zijn, dan is het natuurlijk super. En, uh, als eerste in, in, in mijn eerste grote ronde ook meteen uh, eerste Nederlander. Uh, maar uh, ja, al bij al uh, had ik het liever natuurlijk op sportief uh, gebied gedaan, dus uh, daar ben ik me wel bewust van, absoluut. Ja. Maar er kunnen rare dingen in de Tour gebeuren, dat is, dat is deze Tour ook wel gebleken. Ja. Uh, je zegt, je had het over die tijdrit hè, uh, je zegt van ja, die drie weken, ik ga dat nu wel voelen. Kun je ja. daar uh, dan wel vrede mee hebben tijdens deze tijdrit? Of ben jij zo verbeterd dat je echt alleen maar aan zo hard mogelijk rijden denkt? Ja, tuurlijk. Uh, af en toe moet mijn vriendin me denken een beetje afremmen en wil ik soms te veel in één keer, maar... Uh... Ik denk dat ik op goede weg ben en uh, ja, ik probeer het vast te houden. Ik, uh, ja, ik ga toch een keer uh, proberen te genieten hiervan. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk alweer bezig met het volgende. Hoe remt jouw vriendin jou af? Uh, door ook af en toe te zeggen dat ik een uh, keer tevreden moet zijn. En dat ben je nu? Uh, een beetje. Dan Martin Tjelingi. Hij kende een bijzondere tijdrit. Niet zo vanwege zijn prestatie. Maar de aanloop was nogal hectisch. <laughs> jongens, we hebben wat meegemaakt. Zeg. Jongen, jongen, we waren in de kolonne, of zeg maar, de fila aan het afrijden. Er komt er op een gegeven moment een ambulance langs. Dus wij in het wiel van de ambulance met, met de hele kolonne, zeg maar al, echt, al nou, ik denk dat er wel 20 tot 40 auto's achter elkaar zaten. Even de situatie, jullie, jullie komen van de Alp de West. Jij zit in een auto <laughs> of in de bus? <coughs> in auto's. De bus die hadden we al gedacht, maar nou, dat gaat niet redden. En uh, hier ook met de parkeerplaats en zo, moest het allemaal al, al op tijd zijn. Dus uh, die was uh, gisteravond al uh, hierheen gereden. Die zijn maar niet, nooit naar boven geweest. En je, ja. weet, je, je weet je starttijd, je weet dat er file staat. En op een gegeven moment ga je volgens mij denken van nou... Nou, volgens mij wisten we niet dat er file stond. Dus dat hadden we niet ingecalculeerd. Dat niet, niet in de tijd dat we vertrokken, zeg maar. Dus ja, als we dat geweten hadden, hadden we natuurlijk vanochtend om een uur of zeven al weggereden. Uh, met, het, ja, met het gevolg misschien dat je hier uh, twee, drie uur zit te wachten. Maar uh, dat was voor mij wel beter geweest, denk ik. Ik, bedoel, ik had echt goede benen nog weer aan het eind. Ik, bedoel, ik heb wel, uh, ja, weet je, geprobeerd in het ritme te komen. En dat lukte eigenlijk vrij aardig meteen al. Ja, met hoe lang van tevoren was je er uiteindelijk? Een half uur wat heb je dan nog kunnen doen na warming-up? Uh, niks. Omkleden. Nee, mijn fiets lopen, mijn fiets naar de, de keuring, zeg maar. Dan moeten ze mijn fiets naam en zo. En dan, uh, en dan starten. Je rijdt 2 minuten 25 langzamer dan Cancellara. Je verliest die 2 minuten, 2,5 uh, minuten bijna. In het eerste deel van, van jouw tijdrit, de laatste twee tussenpunten, meetpunten... ben je even snel als Cancellara? Ja, ik, was, ik denk dat als ik een goede warming-up gehad had... dat ik misschien nog wel wat sneller had kunnen zijn in het eerste stuk. En ja, ik weet niet of ik twee minuten sneller zou kunnen doen als ik nu gedaan heb. Maar ja, een stuk sneller moet kunnen, denk ik. Ja. Dat, dat ligt dus echt aan die voorbereiding? Ja, toch gewoon een beetje, ja. Natuurlijk, ah, je moet altijd een beetje in je ritme komen. Dus ja, weet je, laat een minuut sneller zijn. Ja, dat, is, dat is ook al veel, denk ik. Maar uh, ja, je merkt het wel. Als je warm bent, dan draai je gewoon lekker meteen. Was je gestrest? Ja. Wat dacht je, dat zal er niet gebeuren dat ik, dat ik nu hier uit koers ga? Nou, bij de Dauphiné gebeurde me ook al zoiets. Uh, toen zat ik op de roller te rijden. En toen uh, zouden ze nog even een, een nieuw blaadje op mijn, uh, op, mijn, op, mijn, op mijn krenk zetten. Een kleine blaadje. Ik draaide wat lekker de, de, de draaide die bergjes op. En toen viel mijn fiets om. brak mijn stuur af. Kwartier voor de start. Dus uh, ik ken het hier uh, inmiddels, de stress. <laughs> living on the edge. Juist. <laughs> Dat was het. Juist, Maarten Tjallinghi, Living on the edge. De klassementen. Ja, de nieuwe leider in de Tour is dus Cadel Evans. Hij is nog steeds officieel leider, nog niet winnaar. Dat is pas morgen. Hij lost Andy Slek in ieder geval af. Die volgt op 1 minuut 34. Broer Frank Slek heeft 2 minuten 30 achterstand. En Thomas Verclair staat vierde. Alberto komt daardoor vijfde. Rob Ruig is definitief de hoogst geclasseerde landgenoot. Hij staat 21ste op 33 minuten en 4 seconden. En de bolletjes -trui gaat naar Sabi Sanchez. Was daar gisteren al zeker van het wit naar Pierre Roland. En de enige trui waarvoor morgen nog wordt gestreden... Is het is de groene Mark Kevin? trekt hem morgenochtend aan hij? Staat 15 punten voor op uh, Rogas? En als Roggas de tuin wil veroveren, moet hij de etappe winnen op de Champs-Élysées. En mag Mark Cavendish niet bij de beste drie eindigen? De toerblik van Henk Lubberding, Henk. Goedenavond. Goedenavond. Ik eh, neem mijn petje diep af, want je hebt helemaal gelijk gekregen. Kadel Evans was de man vandaag. Ja, soms heb ik er wel een beetje verstand van. Hè? Ja, daarom uh, hebben we je ook <laughs> iedere dag aan de lijn. Niet voor ja, niks. maar ja, de benen, de benen moeten het doen. Maar ik, ik heb uh, de hele toer eigenlijk al geroepen... hoe het tussen de oren zit van Evans. En daar uh, ja, is geen twijfel over mogelijk. Zelfs de laatste dag niet. Blijft hij heel cool. En, uh, ja, dat, uh... Maar dan zie je toch dat er een bepaalde spanning op iemand zit. En waar zie je dat aan? Omdat je, dat hij dan uh, op het moment dat hij hoort... Uh, dat die slek echter afrijdt... Dus uh, hij heeft de, de winst goed, of de, het verlies goed gemaakt. Is dan uh, ook nog uh, in een winnende positie, uh, 20 seconden. Ja, dan, gaat, dan, dan gaan de remmen helemaal los. Dan, uh, dan gaat hij als een brommer. En dan ruikt hij nog in één keer dat hij, uh, dat hij misschien nog de, de tijdrit kan winnen. Ja, dan, dan, dan zie je toch wat er voor nodig is om, om dat extra eruit te halen. En dat die spanning dan toch ook bij hem, die de, die de, dat is de gezonde spanning... dat die, als die ook nog wegvalt, dat je toch nog weer meer kunt. Um, ik hoorde net uh, teammanager Johnny Lelang zeggen... Uh, het, hij reed een technische tijdrit. Kun je dat uitleggen? Nou, technisch dat wil zeggen dat je de bochten geweldig goed aansnijdt. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, Frank en Andy Slek... ja, die jongens die, die, die, die gaan zo slecht door een bocht. En Frank, is, uh, dat, dat breekt echt alles... Zelfs in de laatste bocht, ik dacht, ja, toen hoorde ik iemand ook nog een groep... of ik nou naar de Belg of de Nederlander heb geluisterd... wie niet, in een vierkante bocht. Nou ja, dat bedoelden ze meer dat je een bocht verkeerd aansnijdt... en dat je in een bocht nog een keer iets moet corrigeren... om goed de bocht uit te komen. Uh, dat, dat noemen ze een vierkante bocht. Yeah. Ja, en dat hoort allemaal bij fietsen. En vooral bij een Tour de France rijden. Tour de France, die, die ga je niet winnen als je alleen maar goed bergop rijdt. En ja, dat bewijs ligt er weer. En de slekjes zullen er toch iets aan moeten gaan doen... Uh, en dat is uh, ja, toch een. Een, een, volledige, een volledige renner worden? Kan dat? Kan je, kan je, kan je dat trainen? En, uh, ja, een goede is? Nou, Net zoals je andere dingen kunt ontwikkelen. Want uh, Kettle Evans is ook veranderd. Het is niet meer de Kettle Evans zoals wij hem kennen. Na die uh, regenboogtrui is er een andere Kettle Evans geworden. En ja. daar is aan gewerkt. En dat heeft hij, uh, dat heeft hij uh, zelf allemaal gedaan, maar wel met hulp van. En uh, een geweldig team om zich heen staan. Goeie mensen die hem uh, daarin hebben ondersteund. En daar heeft hij ook vertrouwen in gehad. Ja, dat is, uh, ja zo, ga je, zo ga je een groot renner worden. Zo ga je een Tour de France kunnen winnen. En, hij is en, echt... en buiten, en buiten het, de Tour de France uh, over een stabiel jaar... Tireno winnen, Romandie winnen. Uh, even een paar mankoers gaat. Maar in de Tour de France ook nog even de boel uh, vanaf dag 1 onder controle hebben. Echt vanaf dag één, hè? Ik vind hem echt, Hij is echt een overall winnaar. Hè? Het, is, het, is, het is niet iemand die uh, op, in, in de bergen die Tour wint. Nee, hij is gewoon het best uh, door, door die drie weken heen. Hij is een gigantische sterke renner. Uh, dat is hij altijd geweest. Maar tussen de oortjes was hij uh, heel, heel week uh, zwak. Hoe je het allemaal maar wilt noemen. En daar heeft, hij, uh, daar heeft hij geweldig aan gewerkt. Is Evans ook een renner die we over tien jaar nog zeggen... Van, Goh, die Evans, weet je dat nog? Die won echt de toer op een normale wijze. Dat ook niet. Ik denk toch? dat we Evans niet, en, en, en niet zullen vergeten. omdat da, om datgene wat ik net schets eigenlijk. Omdat het een renner die totaal eigenlijk veranderd is. En dat hij sterk was en dat hij uh, taai was, vooral taai. Ja, dat gaf hem niet uh, ja, de support bij, bij, bij mensen. Uh -huh. Ze konden het niet zo waarderen dat hij in dat wiel bleef hangen. Maar hij haalde alles uit zijn lijf wat erin zat. En hij, hij verzon het niet om aan te vallen. Nee, hij was blij dat hij het tempo kon volgen. En, ja, had te weinig ook op bepaalde momenten dan het zelfvertrouwen... en bleef dan ook zitten. En dan kunnen wij wel roepen, ja, maar waarom gaat die dan niet? Ja, dat, als je jaren zo gekoerst hebt en jaren gedacht hebt dat je niet beter kon... en dat de anderen beter waren... Ja, dan moet het toch op je ingepraat worden. En je moet zelf eens een keer ontdekken van... goh, nu ben ik in de aanval gegaan. Het, ja, inderdaad, die anderen hebben ook zeerde binnen En ik kan ze er zelfs afrijden. Ja, dat, dat, dat is een proces en dat heeft tijd nodig. Ja. Maar het, en, het is en, niet zo het, hij mist een beetje de heroïek. Ja, ja dat klopt. Ja, het is geen contador. Nee. Dat, is, dat, dat, dat, dat is nog eenmaal zo. Maar, maar, maar goed, eh, ik heb eh, enorm veel bewondering voor. Zoals hij nu is, niet zoals hij eerder was. Toen, uh, toen was ik zeker geen fan van hem. Maar ik moet, uh, ik moet toegeven, van, uh, ja, als hij zo koest en uh, ja, op alle fronten zo sterk bent. En een van zijn sterkte wapen is weer dat is die taaiheid. En dat heb je in, in tijdritten nodig af kunnen zien... en tot het gaatje kunnen gaan zonder dat je er iemand bij nodig hebt. Helemaal, helemaal dat zelf doen. Ja, dat, dat is een specialiteit. Dat heeft, dat heeft hij altijd goed gekund. Alleen op de belangrijke momenten kon hij met die spanning niet omgaan. En daar heeft hij enorm aan gewerkt. Kan je genieten van zo'n tijdrit? Zoals vandaag, als je ernaar kijkt. Ja, maar, maar bij heel veel renners, bij de meeste renners eigenlijk niet. Want dat doet mij eigenlijk niet zoveel. Maar de specialisten, zoals Tony Martin, dan zie ik weer dingen. Ik denk, ja, kijk, dat is nou... Uh... Die reed niet zo'n goede tour, maar die, die, die maakt nou, het vandaag die, goed. Nou, ho, ho, ho, dat hoor ik ook mensen zeggen. Dus daar zal ik nu even gelijk recht gaan zetten. Okay, ik heb maar. gelijk van dag één opgeroepen. Uh, dat die Tony Martin een geweldige partij heeft gereden, Maar uh, er waren weer mensen die dachten dat Tony Martin... in de Tour de France bij de eerste tien wou en zou gaan rijden. Nou, uh, je kunt Tony Martin gaan vragen, maar daar geloof ik geen ene bal van. En, en bij hun was de opdracht bij HTC... is. Uh, met Kevin dus zoveel mogelijk etappes winnen... en die Martin vaart op kop gereden. Uh -huh. En niet de lange in de etappes de, uh, zeg maar de de controle... maar altijd in de finales de gigantische hoge tempo zei En dat zie je weer in zo'n tijdrit... hoe hij dan uh, uh, op bepaalde punten rijdt. Want daar doet een tijdrijder die rijdt van punt naar punt. Hè. Die, zegt, die legt zichzelf iedere keer onderweg punten op met zijn ogen. En dan denk je, ik rijd tot dat punt... en dan probeer ik die versnelling vast te houden. En ik probeer er wil wel dat van Nijn erop te houden. En dan zie je dat hij zijn voorganger ziet rijden. Die auto moet erachter weg. Want dan zegt de jury ja, want anders profiteert hij van die auto. Dus hij stuurt die auto weg. En die auto die wil ook niet dat hij profiteert. Die gaat aan de linkerkant van de weg rijden. En toch stuurt hij Martin, dat is je instinctief, mm -hmm. doet hij dat. Stuurt hij gelijk naar die auto toe. Tja. Maar wat doet hij eigenlijk? die remt even te hard af. En die Martin die heeft nou zo'n reflex. En ligt in zijn beugeltje en zwiet er nog net achter dat achterlichtje vandaan, hè. Een, een, een, een mindere renner, en die uh, minder kan tijdrijden... die dus minder gefocust is, die rijdt gewoon boem op die auto. Die heeft wel het instinct om uh, de slipstream te zoeken... maar die rijdt erop. En, en, en dan zie je hoe alert dat zo'n jongen nog is... en zeker op het eind van zo'n Tour. En, en voor mij heeft hij een hele goede Tour gereden... alleen hij rijdt in dienst van en dat hij zich uh, uh, op bepaalde momenten... wanneer hij niks meer kan doen voor een team... dat hij zich in een goede groep zet... en uh, zo zuinig mogelijk uh, richting Parijs gaat... omdat hij weet dat de laatste dag een tijdrit is... of voorlaatste dag. Ja, dat is logisch. Dat, zo, zo ga je een Tour de France rijden. Zo ga je etappes winnen. Maar je gaat geen etappes winnen als je al uh, twee dagen... voordat jouw dag is, al met een ontsnapping meegaat... en dat doe ik op Mollema... dat hij al twee dagen ervoor al een paar keer met zijn krachten zit te smijten. Ja, jongens... Dan ga je op de dag, wanneer jij echt je kans hebt... Ja, dan heb je je kruid eigenlijk al verschoten. Want dit is Tour de France. Iedereen zit aan, aan zijn taks te rijden. Iedereen, iedereen zit... Ja, die stop die er is. Tenminste, het ja. grootste, grootste gedeelte. En maar dat onderschatten heel veel dat, renners. Dat is in principe eigenlijk ook een nou ja, aanklacht, wil ik het niet noemen... maar een kritiekpunt op, uh, op, op Rauwe Bank. Hè? Dat, dat zijn maar Dat moeten ze hem vertellen, toch? Ja, wanneer een renner uh, uh, geen slimme actie onderneemt dat het eigenlijk uh, niks oplevert, dan denk ik, ja, je hebt toch een oortje... en je hoeft met de auto geen uh, toeters en bellen uit te halen. Je kunt hem gewoon in het oortje even duidelijk maken. Ey, uh, maar allemaal, er zijn de tien weg, Het heeft geen zin om er nou tussen te rijden. Laat je nou afzakken en uh, zorg maar dat je morgen weer mee bent of overmorgen. Want dat zijn betere dagen. Je, je bent te laat. En, en wat je, uh, uh, dat hoorde ik vandaag ook weer melden... ja, ze hadden dit en ze hadden dat. Uh, tactiekbespreking, ja... Daar wil ik wel iets op zeggen. Wanneer je, zoals gisteren... Uh, en Contador demareert in vertrek... Nee, Contador demareert in vertrek. Hoogland demareert in vertrek. Ja, En er zit niemand van Rabo op de eerste lijn. En dan zijn ze weg en dan zie ik Chalingi gaan rijden. Dus ze hebben toch wel uh, de boodschap meegekregen... ja jongens, als er een groep gelijk wegrijdt... probeer wel meer te zijn. Maar dan zeg, ik, dan zeg ik het precies zoals je het eigenlijk niet moet zeggen. Je moet niet proberen meer te zijn. Je moet mee zijn. Als je in een afdaling wegrijdt... En je wilt nog een etappetje nog iets doen... want je weet nooit wat die klassementmannen doen... als ze heel lang wachten en ze blijven maar pokeren. Als Conte dan nou niet aanvalt. Uh -huh. En ze blijven allemaal maar wachten tot op de, de oude En dan rijdt een groepje weg, dus Hoge Land is weg. Zit, zit Rabo niet mee. En ze laten het niet maar rijden. Ze pakken uh, ik weet niet hoeveel minuten. En Mollema zou erbij zitten. Nou, wie rijdt Mollema dan op de, op, op de Alptraf? Kijk, en dat, dat zijn dingen die weet je niet van tevoren. Dat een contador al zo vroeg in een aanval gaat... en dat hij de naar eigenlijk uh, al gelijk het, uh, het vuur aan de schenen legt. Mm -hmm. Maar ik vind wel... Jongens, je, je moet dan wel zeggen... Uh, jongens, het is de laatste kant vandaag. Maar in de tijdrit, uh, daar moeten we eerlijk in zijn... dan gaat niemand uh, uh, de tijdrit winnen. Dus, Albert onze Nederlandse berg... Dus probeer maar in het vertrek. Misschien hebben we geluk dat we de ruimte krijgen. Maar heb dan wel die goede mannen mee. Maar ze zitten niet eens op de eerste rij. Ja, dan kan ik me indenken dat de Nederlandse journalist... het kritiek heeft. En dat vind ik dan ook terecht. Um, nog even terug daar, na, naar vandaag, naar de tijdrit. Um, Evans doet het natuurlijk hartstikke goed. Uit uh, het boekje, werkelijk. Ja. Maar Schlek deed het, uh, deed het gewoon echt slecht. Eh... Uh... Nou, dat blijkt dus, ja, het, het is al geen goede tijd rijden, maar tweeënhalve minuut, twee minuut verliezen... Ja. dat is inderdaad veel. Of maar is het ook dus, gewoon mentaal, Van, je weet dat je gaat verliezen op een gegeven moment? En dan op, een gegeven, op een gegeven moment wordt het alleen, alleen nog maar moeilijker. Dat kan ik me heel veel bij voorstellen. Het zit er meer in dat Evans een ongelooflijke goede tijd heeft gereden. Dus die tijd is een beetje overtrokken. En dat komt doordat ik straks al schetste omdat bij Evans in één keer alles wegvalt en weet van... goh, ik win de Tour, jongens. Wat ga ik meemaken? Alles is los. Dus er zit helemaal geen druk meer op. Dus hij, hij, hij haalt dan nog alles wat in zijn, in zijn kleine teen zit, haalt hij nou boven. Ja. Dus dat, wat ik gisteren zei, in principe rijden geen klassementmannen... bij de eerste vier in de tijdrit. Evans ja. staat ertussen. Ja. Komt dat door trouwens ook? Ja. Die heeft het toch vandaag weer... ja, ja. Wel goed. Toont zijn leeuwenhard. Maar dat heeft ermee te maken dat Kanselara en nog wat van die mannen... die hebben dus heel vroeg gereden. Die hebben het gewoon overal nat gehad. Ja. Die hebben dus in alle bochten stukken voorzichtiger moeten rijden. En dat, uh, dat maakt toch wel uh, een, een beetje een andere uitslag. Maar dat wil niet zeggen dat Tony Martin dan niet gewonnen zou hebben... tegen een droge weg op, met Kanselara. Want Kanselara heeft ook aardig gas gegeven. Daar roepen ze ook allemaal van, die valt me tegen. In de, die heb ik ook dingen zien doen vanaf dag één voor de slekkies, want anders hadden de slekkies ook niet zo mooi van voren kunnen rijden. Altijd op de moeilijke momenten, wanneer ze een brommetje nodig hadden... dan zat hij met zijn snuffer in de eerste waaier voor die mannen te rijden. Altijd naast de waaier van HTC. En, uh, ja, heel veel mensen uh, zien dat niet of willen dat niet zien. Uh, die willen uh, dan ook nog uh, hem uh, zeg maar op de laatste kol ook nog hoe lang op kop zien rijden. Ja, jongens, uh, hij is ook maar een mens. Ja. Dus iedereen doet dan de dingen die hij moet doen op de momenten waar ze je nodig hebben. En ik heb kanselaren daar heel veel voor zien doen. Ja, en dat, dat, dat, dat voor hem is dan ook drie weken heel lang. Dus dat moeten we niet vergeten. Wat vond je eigenlijk van de ploeg van, uh, van, van Evans? Want je hoort alles over de, over de Leopardploeg. Maar uh, de BMC-ploeg, we horen daar niet veel van. Die hebben ook vandaag in hebben ze uh, iedere keer ook met een treintje voor Evans gereden. Of uh, ja, voor Evans. Uh, dus daarvan reed hij in al die eerste etappes die bij de eerste tien. Hij is er altijd voor voren. En dat, heb, dat heeft hij aan uh, Boer en al dat soort mannen. Die hebben iedere keer een, een, een treintje van een man of drie, vier... Reed de hele tijd reed die voor hem. En hij heeft nooit in de wind hoeven rijden. En, en, en nou, dat, he, dat hebben de slekkies ook gehad. En Contador had in dat opzicht de minste ploeg. Veruit de minste. Ja. Föclair had ook een hele goede ploeg. Toen hij eenmaal aan de leiding stond... maar daarvoor waren ze ook in een aanval... Uh, toonden ze zich ook eigenlijk iedere dag... En toen Veukler in, in de trui kwam, hebben ze ook uh, geweldig als team gereden. De, ja, ik vond Conte daar nog, de, uh, als klassementman, ja, eigenlijk de minste, de minste mannen hebben. Die waren allemaal eigenlijk onder de maat op Navarro uh, Nou hield het eigenlijk wel een beetje op. Dat gaat volgend jaar ongetwijfeld anders zijn. Um, morgen hebben we een, uh, een, een ceremonieel rondje, horen we wel een paar keer langskomen hier op te uh, op zitten. Is, is dat het inderdaad? Ja, tot aan uh, de champs Jelicé is dat meestal wel zo... En dan uh, beginnen toch te kriebelen en dan gaat het tempo steeds hoger. En uh, ja, we hebben er ook nog een sprintje. Dus dat tempo gaat vanzelf omhoog. Ja. HTC uh, zal dat sprintje toch wel weer winnen. Uh, want die groene trui is nog niet helemaal binnen. Maar ik, ik kan me niet in indenken dat, rog, rog, dat, dat die dat uh, even gaat klaren. Ik kan me niet indenken met zo'n ploeg als HTC. Die, uh, die hebben alle sprintjes onderweg nog, uh, nog gewonnen. Ja, en, en, en, en, en dan maakt het, maakt het dan nog uit, als je als je, op, als je een prijs niet wint... Uh, hoe ver moet hij dan nog voor zijn? Uh, nou, hoe zou ik het schetsen? Wanneer Kevin dus uh, uh, in het slechtste geval uh, derde wordt... Uh, en Rogga, die zal winnen, ja, dan, dan, dan heeft hij nog de trui. Dus uh, ik, ik maak me daar niet zo druk over. Maar ze moeten het wel doen. Ze moeten het wel doen. Morgen gaan we het zien, uh, Henk. Dan spreken we elkaar weer, want morgenavond zit je aan tafel... In de lage vuurs, hè? Ja, gaan we doen. En dan gaan we eens even Verzellig. rustig napraten over deze prachtige Tour de France. Henk, dank je wel. Oké. Okay. <mogères> j'ai que dalle j'ai kniche taniette es que et alors voilà ma Caravan pas, Salat, tomat, onion. Een echte uh, toerhit. Sport kort. De Nederlandse waterpolossers hebben op het wereldkampioenschap... overtuigend de kwartfinale bereikt. Nieuw-Zeeland was in Shanghai geen partij voor de Oranjevrouwen. Het werd 14-6. Formule 1 coureur Mark Webber vertrekt morgen van pole position... in de grote prijs van Duitsland. In de kwalificatierace op het Noorburgering was de Australië net iets sneller dan Lewis Hamilton. Sebastian Vettel zette de derde tijd neer. De Duitse publiekslieveling start morgen voor het eerste seizoen, niet vanaf de eerste starterij. De Nederlandse hockeyteams bereiden zich voor op het Europees kampioenschap dat volgende maand begint in Duitsland. De oranje mannen verloren in münchen Klappach met 2-1 van Spanje. En De oranje vrouwen gingen onderuit tegen Duitsland. In Mainz werd het 3-2 voor het gasland. Dit is de avondetappe. Ja, de Tour is precies. Cadel Evans trekt morgen dus opnieuw de gele trui aan... voor de eindoverwinnaar van deze ronde. En dan kan je de balans opmaken. En dan kan je ook de balans opmaken voor de Rabobankploeg. En voor Rabo was de toer van 2011 niet echt een succesverhaal. Ze gingen voor het klassement natuurlijk met Robert Geesink. Het werd een schamelijke, schamele etappe zegen met Luis Leon Sanchez. En Geesink was niet in grootse doen. Steven Daderblad vroeg zich af of ploegleider Adriaan van Houwelingen daar nu vrede mee heeft. Nou ja, vrede. Je moet er wel vrede mee hebben. Je kunt het toch niet veranderen. Dus uh, ja, dan moet je er vrede mee hebben. Het is gebeurd. We kunnen dingen uit leren. Ik bedoel, voor volgende jaren. Wat, wat hebben jullie nou. Er is natuurlijk die valpartij geweest. Maar zijn er andere dingen waarvan jullie zeggen. Ja, daar lag het ook aan? Nou nee, op dit moment zeggen we van. Die valpartij. Ik denk dat aan die valpartij. Heeft de ploeg. En ook Robert perfect gefunctioneerd. Ge, ge, ge en met die valpartij is er veel veranderd. Dat is, een eerste, dat is het eerste breekpunt geworden. Achteraf kun je er twee aan toevoegen. Dat is de rit naar Superbes waar hij tijd verliest op 50, 60 renners. Wat niet normaal is. En dan de beklimming van de Tourmalet. Daar was het definitief over wat betreft klassementsambities voor Robert. Maar was het zonder die val, was hij uh, in topvorm geweest? Ja, nogmaals, tot aan die valpartij was er geen enkele reden om, uh, om eraan te twijfelen. De hele ploeg uh, reed toen goed. We zijn ook heel goed begonnen in de, de ploegentijdrit. Tot aan dat moment was er geen enkele reden toe. Door die valpartij raak je een, een, een belangrijke renner kwijt met uh, karate. Uh, de ploeg heeft veerkracht getoond door de rit waar uh, de dag nadat Robert de eerste keer tijd verliest uh, de etappe te winnen. heeft een aantal keer veerkracht getoond... En uh, dat valt de prijzen aan de ploeg. Jullie, jullie gingen de, de Alpen in met het idee van... Nou, we willen aanvallen, we willen ons laten zien. Um, gisteren de rit naar de Alp de West. Hoe is dat, hoe is dat uitgepakt in jouw ogen? Uh, ik denk dat uh, Bouke bijvoorbeeld, uh, Bouke Mollema... dat uh, heel goed opgepakt heeft. Andere jongens ook, met name Maarten Jalinghi. Uh, voor nog weer andere uh, renners is het niet zo makkelijk... om die knop om te draaien. Die uh, uh, zijn wat... Uh, ik wil het niet gelijk beperkt te noemen, maar die zijn meer gericht op één taak. En uh, voor hen is het moeilijker, ik, ik noem bijvoorbeeld een Grisha Nierman. Die functioneert het best in dienst van een kopman. Ja, als die kopman dan wegvalt, dan is het moeilijk uh, voor uh, zo'n renner om een andere rol uh, te vervullen in de ploeg. Die reed een beetje in het luchtledige rond dan? Ja, ik kan wel vragen en zeggen tegen Grisha, nou spring eens mee de eerste 10 kilometer. Maar ja, dat ligt gewoon niet in zijn vermogen. Dat hebben we wel gezien bijvoorbeeld van Tendam, die trouwens ook nog een zware laatste week heeft gehad, en Tjalingi. Uh, maar uiteindelijk, voor hun zonder succes, dat hadden ze natuurlijk anders gehoopt. Gisteren op de Alpe d'Huez, genoten zij, zeiden ze heel erg van het publiek. Uh, andersom ja, was het niet zo heel veel te genieten, want uh, ze reden niet met de beste mannen omhoog. Is dat een tegenvaller? Uh, gisteren komen we aan de voet van de Alpe d'Huez met een groep van 40, 45 renners, denk ik. Er zitten vier van onze renners bij. En niet Robert Geesink. Als Robert Keesing daar voor een klassement rijdt... en die rijdt in de top 10 en hij is omgeven door vier helpers... dan zegt iedereen dat het fantastisch is. En daarmee wil ik maar aangeven dat alles staat of valt binnen een ploeg... met functioneren van de kopman. Is deze tour voor jullie nou ja, succesvol is je niet geweest? Hoe zou je hem omschrijven in één woord? Een tour met ups en downs. En vallen en opstaan. En wat kun je hiervan leren? Nou, dat moeten we eerst intern eens bespreken, wat er, wat er uit te leren valt. En er zullen zeker leermomenten aan te wijzen zijn. Maar nogmaals, moeten we eerst intern maar eens met elkaar gaan bespreken. We Big in.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 We zijn ze hier live te gast in Radio Tour de France morgenmiddag Splendid. En daar zullen ze ongetwijfeld again spelen. Op de dag van de waarheid heeft Kadel Evans dus getoond de beste renner van de Tour de France te zijn. In de tijdrit in en om Grenoble stelde hij zijn eerste tour zegen veilig. Het is ook de eerste Australische overwinning uit de toegeschiedenis. En de vreugde in dat land is vergelijkbaar met die in Nederland in 1968 toen Jan Janssen de eerste Nederlandse winnaar werd. Jeroen Wielert over het geel van de kangaroo. Ja. Ver voor de finish in Grenoble was de toezege van Evans al duidelijk. Het ging voor de statistiek alleen nog om de exacte verschillen, uitgeroepen door speaker Daniel Najas. 58 minuten en een poignet de seconde. 58 minuten en 11 secondes. 55 minuten en 40 seconden voor Evans, 2 minuten en 38 seconden sneller dan Andy Schleck. Goed voor een Australische voorsprong in het geel van 1 minuut en 34 seconden. Bij de huldiging was er geen twijfel meer voor de eerste Australische Tourwinnaar in de geschiedenis. Hij kreeg het geel aan, gade geslagen door Tourbaas Christian Prudhomme. Blij met zo'n winnaar, voor het eerst van Down Under.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 I won't enter on any pol other political discussions there because it's been a nice day so far. Um, well, well, that's very nice to hear. Um, you know, I'm over here pretty concentrated on the job at hand, and uh, like I said, I just hope that uh, everyone in Australia's enjoyed watching so far. And you know, by the time we get to champs élysées I probably would have um, yeah uh, responded, begun uh, to understand what's uh, what's going on in the world around outside of the little world of the Tour de France by uh, by the time we get to the champs élysées tomorrow.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 In 2008. Ik heb het zelf Het belangrijkste aspect van onze tour is, ja, consistentie, er altijd zijn, maar als ik alleen ben, zijn het mijn twee benen, maar de mensen die me daar hebben gebracht, Hinkapi, Santino, Morabito, Amel Monard.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 I hope I hope for you it's the Tour de France, because that's the biggest and most prestigious tour. But if you do, you'll, you'll become uh, the most complete rider of your generation. And um, for him today to see, see me now, um, yeah, it um, would be quite, quite, quite something. Tweets at a Tour. Kadel Evans, wat was natuurlijk het gesprek op Twitter? Niemand misgunde Evans zijn naderende toertitel. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Richie Port bijvoorbeeld. Game, set en match. De eerste Australische toerwinnaar, Gefeliciteerd, Kadel. En Matt Goss uh, twittert: een fantastische dag voor het Australische wielrennen. Daniel Os, heel, heel, heel, heel erg veel felicitaties, Kadel Evans. Ik moet eerlijk zijn. Ooit heb ik gezegd dat Evans nooit een grote ronde zou winnen. Vandaag liet hij zien dat ik geen balverstand heb van wielrennen. Was getekend die Engels. Hell yes. Al dus ploeggenoot Manuel Kinziato. Die andere BMC-rijder George Hinkeby komt niet verder dan yes, yes, yes. En David Miller heeft oog voor de verliezen. In de drie tweets schetst hij wat hij meemaakte op weg naar het hotel. Als je nog tranen hebt, bereid je dan voor... Ik zat in de bus een beetje te babbelen en opeens zagen we een auto met erin een renner in een groen Europcar tenue. Hij zag er bekend uit. We vroegen de chauffeur wat langzamer te rijden. We keken de auto in en zagen Thomas Verclair zitten, huilen, uitgeput en verslagen. Tragiek komt niet dichterbij dan dit. De dan van morgen. Morgen dan de laatste etappe en eigenlijk staat er niks meer op het spel. Behalve natuurlijk de etappeoverwinning en de groene trui. Want dat is nog wel een hele aardige strijd. Met name tussen Mark Cavendish en de Spanjaard Rojas. Vijftien puntjes schildert maar in de strijd om de groene trui. En als je dan bedenkt dat er heel veel punten nog te verdienen zijn. Ten eerste al op 59 kilometer van de koers. Op het moment dat ze bovenaan de Champs-Élysées komen bij de derde doorkomst. Dan wordt er nog weer gesprint. Het vast super sprintje. En daar zijn weer 20 punten te pakken voor de winnaar. En dan uiteindelijk de sprint in, uh, op de Champs-Élysées bij de echte finish van de etappe. Zo rond een uur of vijf. Dan zijn er 45 punten te verdienen voor die groene trui. En dat betekent dat Mark Cavendish nog één keer alles moet geven om Rogas en misschien ook wel Philippe Gilbert van het lijf te houden. Voor de rest is alles al beslist in deze tour. De gele trui, de bolletjes trui en de witte trui. Zij rijden morgen in defilé in de richting van de Champs-Élysées. Mogen onderweg nog even een glaasje champagne pakken. Een ultrakorte etappe morgen van maar 95 kilometer. En als we dan straks gefinished zijn in Parijs... dan weten we dat de Tour gewonnen is door Cadell Evans. Contact, contact, contact. Contact met Contact Hey, goedenavond, Michel. Ja, hij is er nog. Michel met Jeroen, de avondetappe. Goedenavond. Hey, hey, goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed, hè? Ja? Ik heb weer gelijk hè, bijna, hè? Ja. Ik <laughs> heb nooit Wat, uh, Op een regenbuitje na van Lieve westra hadden we twee uh, mannen uh, man bij uh, de eerste vier. Ja, het was, uh, de, had je echt verwacht dat hij hoger had oh, kunnen eindigen als hij een droge weg had? Shit. Ja, absoluut. Hij uh, heeft een hele goede tijd gereden. Alleen ja, in, de, in de afdaling uh, denk ik dat mensen op een bakfiets sneller naar beneden gingen. Maar <laughs> dat had echt veel fiks. Lieve Westen hebben we het over. Ook, ook kan had in de regen gereden. Ja, Dat zie je ook aan zijn tijd uh, natuurlijk. Ja, jammer dan hè. Ja, dat is heel jammer. Ook de hele goede benen, dat ik gisteravond zei. Had er echt naartoe geweest En uh, ja, we komen aan en uh, het kwam met bak uit de hemel. Dus, uh, en had natuurlijk in uh, Doven en ook in de regen dezelfde tijd gereden. Dus ik denk dat de angst er een beetje in zit. En uh, dan hebben we dus Thomas de Gent, die boven zichzelf aan het uitstijgen is. Maar nu is de toer bijna afgelopen. Ja, ah, maar ik had het al gisteren aangegeven, ja, die wordt ook al zesde op de is West. Nou. nou. En dan uh, moet je gewoon op hele goede benen beschikken. en uh, Ja, dat bleek vandaag wel even eens te meer. Uh, zeg Michel, uh, hoe is het met de rest van jouw ploeg? Want uh, zo te horen op de achtergrond is de sfeer uitstekend bij de vakantieverleid ploeg. De sfeer is uh, de hele toer uitstekend geweest. En, en waar zit je dus, nu? Uh, Wat doen jullie nu? Ja, we zitten nu in de Oogzerre. Uh, we hebben de verplaating gehad en we zitten ja. nu uh, in Oxer. Aan tafel nog? Ja, we zitten nog aan tafel, we zijn al klaar. Het oh, okay. zit alleen nog een toetje te eten. <laughs> en, ik uh, denk, want Ik denk aan de lijn. Ja, nee, natuurlijk, dat weet ik, dat heb je me verteld. Daar sla je altijd over natuurlijk. Sla ik altijd over. Nee, maar uh, hoe, hoe is het met die ploeg? Is iedereen nou toch ook een beetje uitgepierd? Of, of uh, hoe, hoe werkt dat bij jullie? Nou, ik, uh, ik denk dat iedereen. Uh, nog wel genoeg kracht heeft en heb ik gezegd, de renners zijn allemaal nog optimistisch en allemaal nog goed in vorm. Dus uh, ja, dat stralen ze misschien een beetje door naar ons toe. we wij zijn de goede moed erin houden weinig, uh, weinig klaar op de renners. Dus, uh, ja, wij gaan ook gewoon lekker vrolijk door. En, uh, ja, als de sfeer hier goed is, stralen wij er misschien weer door naar de renners. En, uh, ja, ja. Nee, de sfeer is nog goed in. Aan jou heeft het wat gelegen, denk ik. Nee. Misschien dat af en toe de sterke kant de vrolijke noot tussendoor gooien. Is het nou voor jou ook zwaar? Is het nou voor jou ook He? zwaar geweest? Ja, natuurlijk hebben we ook uh, wel je moeilijkere momenten. Maar uh, nee, het, zijn, het zijn vooral allemaal positieve momenten geweest. Ja, ja, als je, je boutpools afstapt of uh, leuke Leukemans komt uit de tijd is het lastiger. Maar ja, daarentegen ja, hebben we ook heel veel mooie momenten meegemaakt. Dus, uh, ja. ja, maar zo'n drie weken koers. Hè? Ik bedoel, jij zit er wel niet op de fiets. Maar... Uh, dat lijkt me mentaal toch ook voor, voor een ploegleider best pittig. Ja, het zijn ook lange dagen. En uh, het is best wel pittig, maar ja, uh, ik zeg, als het, uh, als het allemaal redelijk goed gaat en het is heel goed gegaan bij ons, ja, dan is het allemaal wat makkelijker op te brengen als dat je alle dagen minder goed gaat natuurlijk. Ja. Denk je wel eens aan je collega's van de Rabo. Ja. Nou, ja, of, hoe het hoe het kijk je daar? Dus, uh, hoe kijk je daarnaar? Is dat ook wel een beetje gegniffel misschien? Van, hey. Nee, absoluut niet. Maar uh, ja, die hebben natuurlijk volledig op één paard uh, God. En ja, dat kan een keer goed aflopen en een keer fout aflopen en uh, ja, ze hebben dan wel nog een ritzeger, dus uh, dat is nog, uh, ja, er zijn niet zoveel ploegen met een ritzeger, dus uh, ja, al met al ja, hadden ze natuurlijk op geen zin met meer uh, gehoofd, maar ja, als het niet zo is, het zijn geen robots, hè. Nee, nee, nee, maar de sfeer zal dan allicht anders zijn, denk ik zomaar, ja, misschien geen uh, grafstemming, maar, Ja. Ik weet het echt niet, want ik, nee. ik zit hier uh, nee. op de <laughs> Inderdaad. Morgen uh, een rondje rond de kerk. Uh, althans, zijn we wel net, net wat anders natuurlijk. Kijk je naar uit? Ja, zeker. Omdat ik uh, denk, uh, ja, dan ga ik weer uh, <lacht> mister Optimistic. Ja, je gaat zeggen dat uh, Bozo zeker gaat winnen. Nou, ja, dat laten we dan niet gaan winnen. We toch top 3 zeggen. <lacht> ja. Goed, dat is toch ja. weer netjes. Vandaag had ik het er ook dichtbij. Ja, nou ja, ik, ik hoop dat je gelijk krijgt. Met die aanval heb je ja. altijd gelijk gekregen, maar... Uh, met, met, ook, met ja, alles zal uh, morgen moeilijker zijn natuurlijk. Ja. Alhoewel het misschien toch wel een rare rit gaat worden, omdat het ook heel kort is. En, uh, ja, de hoop rennen zijn toch wel heel even vermoeid. Dus. Ja, het kaken. Ah, mooi man. En de rijen heeft u een chance in Dat is toch een heerlijk idee. Ja. Deze is klaar. Ja, dat is absoluut. Dan hebben jullie een prachtig uh, tourdebuut gemaakt. Morgen spreek ik je wat langer, want dan ga je even meepraten over het, uh, hoe het allemaal ging deze Tour de France. Michel Cornelis, dank je wel. Is goed. En uh, tot morgen. Zo direct het oog. Al... Tot morgen. Ooit was hij bankier. Maar hij ontdekte dat de economie steeds vaker over het welzijn van mensen heen valst. Sindsdien is Leo Andringa verkondiger van een nieuwe economie. Hij krijgt bedrijven zover dat ze twee derde van hun winst beschikbaar stellen... voor de bestrijding van armoede. Hoe doet hij dat? U kunt het morgenochtend horen in Dit is de Zondag vanaf 7 uur op deze zender. Radio 1, het nieuws... Van alle kanten. Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum A Solitary Man. A, a Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Hallo, ik ben Rob Kamphuus. In Karo de Reunie laat ik oud klasgenoten herinneringen ophalen.